Het enige wat ik van u wil weten is... Hoe wist gij dat die hand van Verfay in het concertgebouw lag? Ik ben gebeld. Door wie? Door iemand. Iemand die toevallig Lorenzo Caland heet? Nee, Caland is een plaats. Een onnoze loopschepper. Lorenzo, een kopje koffie zou wel ingaan. Huh, Pieter? <totstuk> ik had u niet horen binnenkomen. Nee. Een koffietje? Uh, gaat het al een beetje beter? Dat verband is toch al weg? Ja, de dokter is vanmorgen nog eens langs geweest. Hij zegt dat ik geluk heb gehad. Als het tegen de zijkant van mijn hoofd was geweest. ja, uh, maar uh, uh, uh. u overvaller heeft u ontzien. Dat was vriendelijk van hem. Uh. <racht> ik veronderstel dat ge vrij snel bij ons een klacht gaat komen neerleggen. Ik kan uw verklaring zelfs nu meteen opnemen als ge wilt. Zit ge daarvoor langs gekomen? Nee. Ik kwam gewoon eens langs. Uh, babbeltje maken met u, gelijk ik u gisteren beloofd had. Een nou, vage kan precies rustig voort zonder Duran. Tja, is dat Dina van Kleven niet? Ah. Ja, jongens, dat is niet mis, hè? Als ze nu nog kan acteren ook, dan ziet het er goed voor haar uit. Peter, is dat waar wat ze over Duran vertellen? Dat hij een folteraar geweest is in Chili onder het Pinochet-regime? Lorenzo, dat is absoluut waar. Die Duran, die dus eigenlijk Silvio Hernan heet, is een zware misdadiger... Dus als het toevallig Duran is die u heeft neergeslagen, dan zou ik daar in uw plaats maar gauw mee voor te binnenkomen, hè? Zie dat hij nog eens terugkomt. Ik heb mijn overvallen niet gezien. Hier, uh, suiker, melk? Nee, uh, gewoon zwart, dank u. Hoe doet je dat nu, zonder sleutel? Ik heb een reservesleutel gekregen van de directeur. Ah, er zijn reservesleutels. Dat is maar normaal, hè, Pieter? Dat zal wel zeker, ja, dat zal wel. Maar wat ik minder normaal vind. ...is dat we bij meester Van der Weijden dreigbrieven gevonden hebben... ...die jij naar hem gestuurd hebt. Wat lief? Ik? Dreigbrieven? Commissaris, ik heb nooit, ik herhaal nooit dreigbrieven geschreven... ...nog naar meester Van der Weijden, nog naar iemand anders. Echt. Echt. Ja, gelooft je mij niet? Ik zeg toch niks? Wat voor belang zou ik daar nu bij hebben? Als meester Van der Weijden met die zogenaamde dreigbrieven van mij naar u was gestapt... dan zou ik toch binnen de kortste keren door de mand vallen, zeker? Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat heeft hij dus niet gedaan. En dat intrigeert mij een beetje. Ik wil nu meteen een schrijftest doen als je mij wilt controleren. Geen enkel probleem. Lorenzo, hebt gij ook iets met Edwina? Of mag ik dat niet vragen? Gij mag mij vragen wat dat je wilt, Pieter. Ik heb niks te verbergen. Ik heb wel al dik spijt dat ik alarm geslagen heb over die Pink. Hè? Ik dacht gewoon dat ik mijn plicht deed. En nu word ik hier op de rooster gelegd alsof ik zelf een misdadiger ben. We hadden het dus over Edwina. Is het misschien zo dat gij dingen van haar weet die niet geweten mogen zijn? Zoals? Ik noem maar iets, uh, hard drugs. Pieter, ik heb het u al gezegd, hard drugs interesseren mij absoluut niet. Oké. Okay. Dan babbelen we wat verder over een uh, aangenamer onderwerp. Zeg eens uit, nu we toch onder mannen zijn. Wie is de beste? Hè? Dina of wel Spieraerts? Oh, de beste in wat, Pieter. Qua seks bedoel je zeker? Ze zijn elkaar waard. Moet je nog details horen? Ik ben op dat vlak een open boek. Hè? Ik ben gek op mooie vrouwen, zeker als ze mij niet zien staan. Dan begin ik te jagen. Dan noemen ze overcompensatie in de psychologie. Door mijn mangbeen moet ik veel meer moeite doen. Hè? Renzo, mag ik eens gauw ah, commissaris? Dag, Dina. Hallo. Ik heb u daar juist bezig gezien op die tv. Je zit precies helemaal in uw rol. Dat heb ik dan aan Max te danken. hè? Gewoon watertje, Lorenzo. Ik stik van de dorst. Kom, je, uh, Dina, nu hier toch zijt. Ik heb uw verklaring van gisteravond nog eens herlezen. Weet je wat ik niet goed begrijp? Dat meneer Duran u bij Max heeft aangeprezen. Puur op basis van een sollicitatiebrief die jij weken geleden naar hem gestuurd hebt ja, wat is daar verkeerd aan? Ik heb toen gewoon op een advertentie gereageerd Alsjeblieft, met een keilor en zo Jij bent danser geweest en gevolgt nu een regiecursus Stel dat je een belangrijk theaterstuk regisseert en je hoofdactrice valt plots weg Zou jij die dan zonder aarzelen vervangen door iemand die je nog nooit hebt gezien of gesproken hebt? Max Kleisters heeft een blind vertrouwen in zijn Baldomero Duran Ze werken al jaren samen, ja, in zo'n geval zou ik precies hetzelfde doen Zonder Dina nou gezien te hebben? ja zonder haar ooit getest te hebben, al was het maar vijf minuten. Sorry, daar geloof ik niks van. Daarom zal ik het u nog maar eens vragen. Dina, hebt jij ooit Duran ontmoet? Ja of nee? Ja, Karin. Vertel maar. Ik ja. hoop dat je een goede reden had om me daaruit het concertgebouw weg te halen. Waar zit Jan trouwens? Oh, die is aan een buurtonderzoek bezig, bij Van der Weijden. Zeg ja, in verband daarmee. Vermeulen heeft nu officieel bevestigd dat meester Van der Weijden inderdaad gestorven is aan een vergiftiging door natriumcyanide. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, gaat ook iets over Maya Klaus? Vermeulen heeft een testje gedaan, hè, meteen een tape van de Nonderd. Je weet wel waarop dat die vrouwens hem staat, hè, die ja. de hulpdiensten verwittigd heeft vanaf verfaillen zijn telefoon. Hij is er voor 80% zeker van dat het de stem is van Maya Claus. Ja, en ik heb ondertussen ook niet stilgezeten, want ik ben direct in onze archieven gedoken. Ik heb een aantal telefoontjes gedaan en wat bleek? Maya Claus heeft een strafblad. Ze was lid van het Animal Liberation Front. Maar het interessantste staat op het tweede blad van het dossier. Moet je maar eens zien... Brandstichting? Ja. In een hamburgerrestaurant? Met een geïmproviseerde brandbom. Gelukkig waren er geen slachtoffers. Ja, zij is dus veroordeeld geweest. Hoe komt het dat we dat nu pas weten? Ja, geef toe dat we deze dagen wel heel veel om handen hebben hè commissaris. En als Vermeulen niet toevallig haar stem geïdentificeerd Ja, ja hoe dan heeft hij dat eigenlijk gedaan? Oh, dat is te veel vier op, hè. je moet je luisteren. Dat is volledig op zijn eigen initiatief hè, dat hem dat gedaan heeft. Hij is dus gaan praten met zo'n uh, geluidstechnieker van het Concertgebouw. En hij heeft die persoon een paar clandestine opnames doen maken van repetities. En zelfs van gesprekken in het foyer en in de loges en zo. gezegd om micro's te testen. En <lacht> Vermeulen? En zo heeft hij voorbeelden van alle stemmen verzameld. En die dan vergeleken met TP. Het enige probleem is nu natuurlijk dat zijn bevindingen geen enkele waarde hebben. Als er ooit een proces van komt. Ja, daar moeten we zelfs maar aan denken als we Maya Klaus ondervragen. Okay. Want in feite kunnen we haar niks concreets ten laste leggen. Een momentje, hè? Een manege, paarden. dat is dierenmishandeling, hè? En als je zomaar zonder boe of baan hamburgerrestaurant in brand kunt steken, waarom dan geen manege? Ja, omdat je ah. dan het leven van dieren in gevaar brengt, hè, Karin. Wel, ik acht haar daartoe in staat, commissaris. Vergeet niet dat Bruinoog en ik haar als eerste ondervraagd hebben, hè? Eergisteren, in verband met die Pink. Oh, die is een fake, hè? Volgens mij, die gaat over lijken om haar doel te bereiken. Karin, je zegt dat nu toch niet, omdat ze ook heel knap is, hè? Commissaris, pardon, hè. Dat mens is zo fake als iets, hè? Hm. Als je die morgen zonder make-up ziet, dan gaat de gegarandeerd lopen. En neem me niet kwalijk, hè? Maar ik vind dat jij de laatste tijd ineens weer veel seksistische opmerkingen begint te maken. Sorry, maar gelijk ze nu uitziet en gelijk ze zich gedraagt, kan ik moeilijk geloven dat ze nog in dat soort politieke actie geïnteresseerd is. Ja, meer wou ik daar absoluut niet mee bedoelen. Ah. Mensen veranderen, hè. En hoe oud is ze nu? 24? Zoiets zeker? Wel, op die leeftijd lijkt iets wat bijna drie jaar geleden gebeurd is al bijna voorhistorisch. Ze kan twee stenen doen vechten. Let maar op. Ja, waar gaan we haar nu vinden? In de Vlamingenstraat op het hoofdkwartier. Ze zit daar in vergadering met de intendant van Brugge 2002. Dan zullen we haar ondervragen van zodra ze daar klaar is.